Jan van der Putten met het NOS Journaal. De op zo'n 100 plekken invallen in een groot onderzoek naar synthetische drugs, vooral ecstasy. Dat gebeurt in Noord-Brabant, Limburg, Rotterdam en in België. De grootste inval is in Best bij een bedrijfsverzamelgebouw... waar zich volgens het Openbaar Ministerie onder de dekmantel van een partyverhuurbedrijf... in de loop van de tijd tientallen verdachten zich verzamelden om afspraken te maken... over het produceren en verhandelen van drugs. President Varela van Panama zegt dat zijn land volledig mee zal werken aan onderzoeken naar illegale activiteiten via offshore bedrijven. Tientallen media zeiden gisteren over 11 miljoen gelekte documenten van het juridisch adviesbureau Mossack Fonseca. Dat Panamese bedrijf zou tal van miljardairs en wereldleiders hebben geholpen geld weg te sluizen naar belastingparadijzen. Mossack Fonseca zegt dat het niets fout heeft gedaan. In Griekenland is de eerste boot met vluchtelingen vertrokken. Vanuit de haven van het Griekse eiland Lesbos is het schip op weg naar het vasteland van Turkije. Het is de bedoeling dat vandaag 400 mensen terug naar Turkije gaan. Of dat lukt, is de vraag. De autoriteiten in Griekenland houden er rekening mee dat vluchtelingen zich verzetten. De Griekse kustwacht sprak eerder van een explosieve stemming onder de vluchtelingen op de Griekse eilanden, zoals op Chios. Op uitgaansavonden drinkt 80% van de fietsers te veel. Dat blijkt uit onderzoek van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. Fietsers mogen net zoveel alcohol drinken als automobilisten, maar veel mensen weten dat niet. Gemiddeld drinken fietsers twee keer zoveel als toegestaan. Daardoor is de kans groter dat ze in het ziekenhuis terechtkomen door een valpartij. Het weer nog, eerst nog wat regen, vanmiddag droger en soms zon som en het wordt 15 tot 17 graden. Morgen bewolkt en een bui, later ook wat zon en 13 tot 16 graden. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Sehoka van de ANWB.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 Van de zaterdagmiddag bij CFM. Zojuist hoorden we Mario Zandvoort met Zandvoort uit Zandvoort. Dank je wel daarvoor, Mario. We hebben weer genoten van de oude Nederlandstalige muziek... ...hier bij CFM Zandvoort. Even na twee uur Zandvoort, goedemiddag... ...en welkom bij Zandvoort op zaterdag. Ja, normaal gesproken zitten tegenover mij uh, collega Vos... Maar nu doen we het met collega Draaier. Goedemiddag Cor. Ja, goedemiddag Rob. Ja, Albert-Jan zit uh, lekker in Spanje. Ik heb de foto's gezien. Wat hij weer daar, zeg. Ongelooflijk. Ja, dat is natuurlijk die 1 april grap gehoord. dat zang goed is voor de gezondheid. Ja, precies. <laughs> <laughs> Albert-Jan, uh, welkom. Hij kijkt uh, mee op de webcam. We zullen even zwaaien. Hallo, albert -Jan. Hallo, Albert-Jan. Hallo. Ja, wat gaan we vanmiddag allemaal doen tussen 2 en 5. Het is weer heel wat, hè? Ja, we hebben om half drie het CFM weerbericht. Daarna hebben we om kwart over drie een interviewtje met Joop van Nist. Dat gaat over de wedstrijd Zandvoort tegen CTO 70. Nou, Zandvoort nieuws. Er is heel veel nieuws is er over Zandvoort in het verleden. Dus de afgelopen week. Maar ook wat er allemaal gaat gebeuren. We hebben ook Formule 1 nieuws. Ja, morgen om vijf is natuurlijk de, de race. Uh, er is een evenementagenda om half vier. Uh, het dier van de week waar we natuurlijk wat aandacht aan gaan besteden. Het is het gedicht van de dag wat we uh, natuurlijk gaan voorlezen. Ja, ja ga ik ben heel... heel benieuwd naar het gedicht. Ja, ik ben er nog niet helemaal uit of ik hem voorlees. Of dat meneer Termes dat gaat doen. Oké. Okay. Dus dat gaan we nog proberen. We horen het om kwart voor vijf. En verder hebben we natuurlijk heel veel muziek. Zo is het. Dankjewel Cor en uh, fijn dat je er vanmiddag bij bent tussen twee en vijf. We gaan er weer een gezellige boel van maken op CFM. Zandvoort, goedemiddag. En hier is Shaggy. Allee. En terwijl uh, jullie luisteren naar Shaggy en I Need Your Love... zat ik even met uh, Cor te praten over gisteren, de dag van gisteren. Ja, want gisteren was het uh, 1 april. Ben je nog ergens ingetrapt, koor of niet? Ik bedoel nou, niet in uh, iets op straat ligt of zo, weet je wel, dat je erin ja, getrapt bent. Ge maar dat gebeurt dagelijks natuurlijk. Ja, ja, ja. Ik heb uh, in het verleden natuurlijk zelf ook regelmatig van die 1 april grapjes uh, de, ja, in de wereld rondgestuurd. En uh, een van de dingen die ik dan gedaan heb in het verleden... dat was dan een nieuw bier, wat er dan verkrijgbaar was. En dat bier dat had dan geen koolzuur. Want koolzuur, ja, dat is CO2, was nu bier met zuurstof. Zuurstofbier? Ja, mm. en dat was dan... Eerste twee biertjes waren gratis verkrijgbaar bij een aantal kroegen in Zandvoort. Oké, okay, volle bak. Dus een, ja, ik, weet, ik heb al natuurlijk geen naam genoemd... want ja, niemand wist dat natuurlijk van. Ja. En, uh, maar er waren een heleboel grappen en uh, ze worden ook steeds leuker. Ja, gisteren was uh, onze collega uh, Maurice... die was uh, bijvoorbeeld uh, live vanuit uh, 538 te horen. Ja, dat was tussen, leuk, djoh. Tussen 3 en 5. niet dus. Ja, <laughs> dat, uh, dat klopt, ja. Nee, een van de leuke dingen, dat is die uh, van de fietsen. De fiets uh, van Google. Er is een uh, filmpje komen op internet dat Google... die had dan een nieuwe fiets ontwikkeld. Een zelfrijdende fiets. En er waren allemaal interviewtjes, allemaal in het Engels... met, uh, met Nederlanders, want ja, Nederland was toch een fietsland... En de zelfrijdende fiets bracht dan de kinderen naar school... zonder dat de ouder mee hoefde. Dus die hadden dan veel meer tijd. Ja, zijn mooi. En van die fiets. En dat is een beetje zoals die Segway, hè, dat als je hem omgooide... dan ging hij vanzelf weer overeind staan. Dat was echt een heel gaaf filmpje. En daar zijn een heleboel mensen in getrapt... Want Google, de website uh, waarop het dan verkrijgbaar was, die was geruime tijd niet meer uh, te bereiken. Maar ja, het was wel een 1 april grap. Maar het zou zomaar kunnen, natuurlijk, hè? Je weet het nooit. Een zelfrijdende fiets, zelfrijdende auto. Dus de fiets, uh, ja, die moet gaan volgen, natuurlijk, hè? Hmm. Als we het toch hebben over die zelfrijdende fiets. Ja, we gaan even lekker uh, opfietsen. Met uh, deze sigma van Skik. fietsen ja. ja. Nou, dan we vader, nou dan? Nee, Amsterdam, met alles, kanaal, Naar zo galen, dan de fiets ik wil al alles zien. De laatste mooie dag van de dag nou, de winter, het jaar, misschien. Maar achteraf Jumping up and do Ja, je weet het maar nooit. En misschien komt hij er ooit. Uh, die zelfrijdende fiets. We wachten het af. de hoort de zilfas kick en op fietsen. Zometeen uh, krijg het uh, softwares nieuws in het kort. Maar Cor, we gaan eerst nog even één plaat draaien. En mensen erop wijzen dat we niet alleen op de radio zitten. Maar ook op tv. Levert het ritme van Zandvoort. Ook op tv. ZFM Text TV. Op kanaal 45. En kijk je digitaal via Ziggo, dan ga je naar kanaal 40. Is hier Lucas Graham. One I was seven years old, my mama told me, go. Make yourself some friends or you'll be lonely, one.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 Started writing stories. Something about that glory. Just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 Dat is het nog niet hoor, voor onze collega Mark Otten. Maar Mark, hij is graag wel jarig. Mark, van harte gefeliciteerd. Hoe oud hij geworden is, dat uh, verklappen we even niet hier uh, op de radio. Maak er een hele mooie dag uh, van en uh, geniet inderdaad uh, ook van CFM. Met nu het Zandvoorts nieuws in het kort met Koor. Vrijdag 1 april was er een flinke brand in de kamer van het Noordhotel Hotel in Zandvoort. Het was om een middenbrand gegaan. Het was natuurlijk 1 april. Men dacht dat het een 1 april grap was, maar dat was het dus niet. Nou, de brandweer kennemen, heeft de brand kunnen blussen... de gasten zijn veilig en er zijn geen gewonden gevallen. Gelukkig. Nou, verder was er op vrijdag 1 april ook goed nieuws over Syrische asielzoekers. Het was wel niet helemaal in Zandvoort, maar een beetje in Zandvoort. In Heemstede was een Syrische vluchteling... die heeft een oudere vrouw uit het water gered. Die rijdde met haar auto per ongeluk in... Er was op de provincielaan Overijzerlaan. En de man, die was anderhalf jaar in Nederland... die is meteen het water ingegaan om de vrouw uit haar wagen te halen. Het traumateam werd opgeroepen en de vrouw maakt het inmiddels goed. Nou, verder is er... Uh, even kijken hoor. Er is wat nieuws over de meeuwennesten. Want ja, het wordt natuurlijk weer voorjaar. Meeuwen gaan natuurlijk ook weer broeden. De maanden april tot en met augustus staan weer voor de deur. En dat betekent dat veel vogels weer op zoek gaan naar een plek om te gaan nestelen. Zo ook de beschermde diersoort, de meel. Omdat veel mensen er toch last van hebben... gaan ze vaak op eigen houtje de meel en het nest met eieren te lijf. Nou, dat mag dus niet. Dat is in strijd met de Europese flora- en faunawetgeving. De eieren die mogen niet worden weggehaald. En preventief handelen is dus nodig. Nou, wat je dan kunt doen is de nesten verwijderen... voordat ze vol liggen met eieren... Poudenzakken moeten niet te vroeg uh, in de container buiten worden gezet. Ze mogen ook niet uit het container steken, want dan komen die meeuwen ochtends erop af. Dat mm -hmm. hebben we eens gezien. Dan staat er zo'n zak, die wordt dan opengetrokken. Veertig uh, van die meeuwen eromheen en die helpt. Poudenzak ligt bezaaid uh, over, de, over de straat. En dat moet je dus willen voorkomen. Kraaien heeft uh, een beetje hetzelfde probleem. Het uh, nestelen kan tegengegaan worden door vooral de oude schoorsteenmantels af te dekken... met een rooster of een foliëre gaas. Daar houden ze niet van. Nee, oké. Okay. Dus En dan uh, is de overlast weer een uh, stukje minder. Dat zeg, mag hij wel over. Nou, iedereen ja. kan eraan meewerken. Wil je het zoveel nieuws uh, nalezen? Download dan ook eens onze CFM app. From the moment I saw you, I went out of my mind. Do so I never believe in love at first sight? But you had a magic ball that I just can't explain. But you, you got a way that you're making me feel I can do, I can do it. Als eerst de Whitney Houston uit de jaren 80 met I'm Your Baby Tonight. gevolgd door deze van Coldplay, een heetje van alweer enige jaren geleden. Dat was Adventure of a Lifetime. Ja, we volgen vandaag niet alleen uh, Zandvoort 1. spelen vandaag tegen CTO 70. dadelijk om kwart voor drie daar meer over met uh, Joffres. Maar ook de wedstrijd van de Veteranen 1. Ja, die spelen vandaag uit tegen TOB... Ja, de wedstrijd is om twee uur gestart en daar staat het op dit moment 2-0. Dus de heren van Veteran 1 die hebben nog een hele hoop werk te doen. 2-0 achter op dit moment. Vier het antwoord, Zo, het is 2 over half drie. We gaan kijken naar het weer voor de komende dagen. Hoe ziet dat eruit, uit, Koor? Ja, het zie Ziefm weer met Koor Draaier. Koor Draaier, ga je gang. Gisteren was het prima ja, ja. weer. De zon scheen flink, maar in de middag was er ook vrij veel sluierbewolking. De temperaturen steeg naar 11 graden aan zee met in de middag zelf een zwakke zeewind en gelijk temperaturen van een graad tot 9 en naar 13 en 14 in het oosten van de regio. Ook vandaag is het prima lenteweer. De zon scheen geregeld vanmorgen, maar er trekken ook sluierwolken over de regio. Als ik naar buiten kijk dan is het een beetje sluierachtig weer, ja. Het blijft droog en bij een zwakke zuid- tot zuidoostenwind stijgt de temperatuur naar 14 tot 16 graden. Lekker zomerweer aan het worden dus. Vanavond en de komende nacht overheerst de bewolking... en met name in de nacht is er kans op wat lichte regen of een bui. De zuid- tot zuidoostenwind neemt in kracht toe... en de temperatuur daalt in naar een graad of 10. Morgen zijn er wolkenvelden, maar soms schijnt ook even de zon. Het blijft overdag droog en bij een matige zuidwind stijgt de temperatuur naar 16 tot 17 graden. Wauw. Het is wel Heerlijk. Geloven, Het is wel eens in de zomer kouder geweest. Heb je je zwembroek al aan? Nou, we moeten nog een beetje naar de sportval eerst. Ja, Oké. Okay. Na het weekend wordt het wisselvalliger en dan begint het al zondagavond met een regengebied. Maandag overdag komt het tot enkele buien, maar dinsdag en woensdag lijkt het in onze westelijke regio droog te blijven. Nog donderdag neemt de kans op regen of buien toe. De temperatuur gaat weer naar beneden en stijgt maandag naar 16, dinsdag naar 14 en woensdag naar 12. Dat staat niet verkeerd, want het zakt maandag naar 16, dinsdag naar 14 ja, en woensdag inderdaad. naar 12. En vanaf donderdag liggen de maxima graden rond een graadje of 9. Op oh, dus Rico Schreuder. Het gaat steeds meer omlaag. Jeetje. Ja, nee, ik, niet. ik ga alleen maar omhoog. Zitten we, zitten we eind van het weekend uh, zitten we op 0 graden als we uitkijken? Ja, ik heb een 11 top straks. Zoiets. Uh, elf... <laughs> Dank dankjewel Cor, wil je wel, Koor. Wil het weer nalezen? Ga dan naar uh, meteopagina.nl of kijk ook eens op www.ricoweer.nl. Dat was het weer. Ik zeg tot de volgende keer wat betreft het weer. Ja, vorige week gebeurde het hier in Nederland. De 17 miljoenste Nederlander. Een aantal jaren geleden waren het, het er net 15. En daar stond fluis mijn fortuin over. Het land van duizend meningen. Het land van luchtigheid. Met z'n allen op het strand. Beschuit bij het ontbijt. Het land waar niemand zich laat gaan. Behalve als we winnen.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 And Nemo. you Dat was hem. De single van Fluidsma en Fantijn en 15 miljoen mensen. Ja, straks gaan we schakelen met Joop van es, de wedstrijd van vandaag. Zandvoort tegen CETO 70. Joop is daar ietsje later, dus eerst nog wat meer muziek. Er is er dadelijk nog even een blokje info met koordraaier. Maar eerst gaan we nog een keertje lekker meedansen in de studio. Omi is hier oh, een my leader. She stays strong De cheerleader. Ja, vanmorgen trouwens, uh, Cor, werd uh, het uh, boek Paal tegen windmolens uh, uitgereikt aan uh, Huig Molenaar. Het gebeurde allemaal bij Talassa. Een heel mooi uh, fotoboek van uh, de acties tegen, het, uh, tegen windmolens is uitgereikt aan, aan Huig. Oh? Ja. Daar wist ik helemaal niks van. Nee, precies. Ik denk, uh, ik ben je even voor een keer. Een nieuwtje van mij. <laughs> heel goed. Wat heb jij nog meer voor nieuws? Ja, wel, ja ik werk al in de windmolenindustrie, hè, maar een beetje lastig dan. Ja, uh, heel goed. Nee, komende woensdag kan er gestemd worden tijdens een referendum over de associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Oekraïne. In Zandvoort kan gestemd worden in het Zandvoort Museum, het strandhotel van Center Parks, de Oranje School, het Rode Kruisgebouw, de aula van de Brede School en de Blauwe Trem, bij Stichting Pluspunt, Huis in de Duinen, Nieuw Unicum, Ager Bodaan, en in het NS Stationsgebouw. Nou, ze trekken alles uit de kast, want... Uh, Sommige plaatsen die hebben maar een paar stembureaus en die zijn dan nog groter dan Zandvoort. Ja, maar zijn het dit nou minder dan bij normale verkiezingen? Ja, als ik dit zo zie... Welke missen we? Ja, welke missen we? Volgens mij zijn ze allemaal geopend. Volgens mij ook? Ja, ja, ja. Nou, iedere stemgericht dat mag zelf bepalen in welk stembureau hij of zij gaat stemmen. Dat is wel heel handig, want dus hebben ze bij het NS-station hebben ze nu ook een stembureau. Dus als je s ochtends naar je werk gaat, kan je even snel stemmen. Dat is, dat is echt handig. Nou, het is verplicht om de toegezonde stempas en een geldige legitimatie mee te nemen. Alle Zandvoortse stembureaus zijn toegankelijk voor kiezers met een lichamelijke beperking. De referendumvraag zal luiden: Bent u voor of tegen de wet tot goedkeuring van de associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Oekraïne? Nou, we weten wel dat de Partij van de Dieren. die is tegen. En ik weet ook waarom. Maar voor of tegen. Het gaat er aan de ene kant natuurlijk wel om dat je een machtsblok moet vormen tegen Amerika. Want ja, Europa is natuurlijk een versnipperd continent. We zijn al heel verdeeld. Dus ja, zo gro hoe groter, hoe beter. En die Amerikanen, die doen er natuurlijk alles aan om onze economische grootmacht die we aan het worden zijn, ja, te torpederen. Mm -hmm. Door oorlogen te beginnen in, in Azië azië en zo, dat soort dingen. Nee, ik vind het wel moeilijk, hoor, voor de Ga je wel stemmen, of niet? Ik, uh, ik ga wel stemmen, ja. ja. Ik ga, denk ik, uh, tegenstemmen. Tegen? Ja. Hmm. Maar okay. ik, ik, ik heb gesprekken gevoerd met mensen die zijn al voor... en die hebben toch wel weer punten aangedragen dat ik dacht van ja, dat is ook wel weer zo. Ja, het blijft gewoon moeilijk. En daarom ga ik denk ik niet stemmen. Wel ik er komen heel veel vrouwen vandaan. Ik weet het echt niet. Ik, ja. ja, dat wel je de vrouwen? Ja, hé. Hey, hey. Eindelijk, uh, makkelijk en toegankelijk. Het is niet vervelend. Anne Blok. Steve is hier en Sir Duke.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 Het betreft, nog altijd een van de betere platen van Steve Wander. Je hoort de Surjuk bij CFM. Zalvoort, een hele goede middag. Ja, je kon er bijna niet omheen. Hè? Al die verkopen, borden aan, aan huizen. Vandaag open huizenroute ook hier in Zalvoort. En uh, ja, er stonden weer heel veel huizen te koop. Hè? House for sale. Jawel, nou, ik hoop dat het een geslaagde open dag was vandaag en dat het huis snel verkocht mag worden. dadelijk gaan we naar jou voor de voetbalwedstrijd van vandaag. Maar eerst Lucifer. De open huizenroute van vandaag, die moeten weer aan meewerken... dat je huis snel verkocht wordt. Hè? Laten we dat hopen voor uh, alle huisbezitters hier in Zandvoort. Je Lucifer. Ja, je weet wel, die band die bestaat uit uh, Margriet S-huis en Henny uh, Huisman. Ja, en dit was uh, een grote hit van ze uit de jaren zeventig... In house for sale. Nou, kijken we nog even naar de voetbalwedstrijd van vandaag. Hebben we het nog niet over Salvoort tegen CTO 70. Daarover straks meer. Maar wel de wedstrijd van de Veteranen 1. Die spelen vandaag uit tegen TOB. Daar staat er inmiddels 2-1. Dus ze komen een klein beetje dichterbij. En dat dankzij. Raad het? Raad het? Is het raadje plaatje of Ja, wie heeft gescoord? Ik heb een geen flauw idee van. Ik volg dat helemaal aan. Rob Smits. Ja, die ken oh, je wel. Hè? Rob, ja, maar die ken ik wel. Die ken je wel, toch? Ja. ja. Ook oh, ben okay. ik wel een beetje trots inmiddels ook dan. Ja, niet, toch? Dat, dat Rob Smits is. Nee, dat bedoel ik. Oude knaar. Oh dus. joh, we... ja. en, en, nog... en nog steeds voetballen. Het is uh, werkelijk uh, ongelooflijk. Nou ja, zo dadelijk gaan we eens even kijken of we weer uh, contact kunnen krijgen met uh, Joop. Hij belt uh, inmiddels. Dus na nou, die plaatje even naar Joop van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 Ik yo je me dime quien pueda ser feliz esto no me gusta esto no me gusta es que yo sin ti y tú sin mí Dat was hem, de zomerrit van uh, Nicky Jam en uh, Enrique Iglesias. Hier hadden inderdaad uh, El Perdon bij CFM op de uh, zaterdagmiddag. Nou, Joop is inmiddels gearriveerd bij de wedstrijd van vandaag. Zandvoort tegen CTO 70. Goedemiddag Joop. welkom. Ja, goedemiddag, dankjewel. Dankjewel, en jullie ook welkom op Dijntje uiteraard. Waar uh, ja, de eerste thuiswedstrijd na dat dramatisch lopen vorige weekend uh, gespeeld wordt. En gelukkig voor Zandvoort is dat uh, tegen de nummer laatst. Uh, of dat helpt, dat weet ik niet. Maar je, je zou moeten zeggen, uh, ze zouden kunnen, moeten kunnen winnen. Um, Zandvoort is niet compleet. Dat, uh, dat heb ik net van uh, wat toeschouwers gehoord. Dus dat, uh, dat is wel uh, dat is dan jammer. Ik heb wel de normale verdedigers, normaal dus aanhalingstekens, uiteraard. Die heb ik uh, gezien, dus de verdediging is nog intact. Maar middenveld is. Uh, daar ziet alleen Max voor voorin. Ja, daar is Mitchell uh, van Luiten. Is, uh, na een hele lange periode van blessure is hij weer terug. Uh, ik zie daar Jan Zonneveld. En ik zie. En uh, daar, gaat, daar gaat bijna. Oh, daar komt Zandvoort heel erg goed weg. Want er was een aanval van CTO um, door het centrum. Uh, de Zandvoort is. Die, de, ja, die, die tast eigenlijk mis. Uh, uh, keeper Jorrit Smit lag al helemaal verslagen. Maar die die rolt eigenlijk tegenwoordig aan de voor Zandvoort, goede kant van de paal over de achterlijn. Maar het is wel een corner voor Zandvoort. Voor, voor CTO, En die gaat zometeen genomen worden. Er staan er niet veel voor CTO in het uh, Stadslobied. Er staan er drie om heel eerlijk te zijn. Er uh, komt misschien nog iets bij. Dat weet ik niet. Maar op het voorlopig is een drie. Uh, ja, dan komen er twee bij. Daar komen er twee bij. Dan gaat die corona komen. Een mooie corner. Echt een hele mooie corner. Uh, uh, Michel Romeno kan hem wegkappen. En omdat hij gekopt is, mag uh, Joris bal in zijn handen pakken. En dat doet hij in de hoogte uit. Naar, ja, ik kon het niet zien, want uh, ik zie alleen het nummer. Maar dat zegt mij op dit moment helemaal niets. Ik moet even het gezicht zien. Nou, dat komt zo meteen wel. Maar in ieder geval, Zandvoort uh, is dus niet compleet. We spelen nu in de 18e minuut. En de stand is nog steeds 0-0. Maar ik, uh, ik mag aannemen dat dat uh, toch wel zal gaan veranderen. Graag gedaan. Dankjewel Joop. En uh, zo meteen weer in de tweede uur.